Ga eronder door. En dat de wensen van de dames. De lekkere hapjes voor juffrouw Cecilia. Kippenpasteitjes, omelet, soufflé, bitterkoekjes, pudding, gevulde truffels. Ik ben graag gesmoord. En in roomboter. Eindelijk, Cecilia. Ja, voorlopig is er geen sprake van truffels of zoiets overbodigd. We zullen het menu eenvoudig houden, Rudolf. En vooral groente eten. Groente verdraag ik niet. Ja, van vlees eh, raken je hersens maar voor het.